En schraaf. Als in Israël ingelijfd en om de naam van Sion's kinderen dragen. Het is het derde en het vierde zangvers van de 27e. worden voorgelezen uit Gods eilig en dierbaar woord, en wel handelingen acht, vanaf vers 26 tot het einde. En een engel des eren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een moorman, een kamerling en een machtige heer van Kandassé, de koningin der mooren, die overal arendschat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las den profeet Jezaja. En de geest zeide tot Filippus, Ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem den profeet jesaja lezen. En zeide, Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Philippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der scriptuur die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaaf ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide, Ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedood te worden. En Filibe zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood den st wagen stil te houden. En zij daalden beiden af in het water, zo Philippus als de Kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren. Filippus weg, en de kamerling zag hen niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Oh. geliefden, Israël was een zeer bevoorrecht volk, ge zult wel vragen waarom waren ze dan zo bevoorrecht, wel de apostel Paulus geeft ons hier een antwoord op in Romeinen 3, dat hun de woorden gods waren toebetrouwd. O, oh, wat is het een voorrecht wanneer een volk met het woord van God begiftigd wordt. Dat wil zeggen dat hun de weg der zaligheid daarin voorgesteld en aangewezen wordt. Want we weten dat Israël uit Abraham... Is gesproken aan Abraham. Hij was in zijn eertijds ook een heiden. Zijn vader was een amoriter. En zijn moeder een Hethitische. Maar het heeft God behaag hem te verkiezen. Van de stilte daar nooit begonnen eeuwigheid en dat hij op 75 jaren van leeftijd geroepen is uit het eerd der Kaldeien en waar hij de keuze heeft mogen doen en wedergeboren is tot een levende geholpen door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Die Abraham die naar Canaan gegaan is en Hoewel hem geen voetgrond in dat land gegeven is, nogthans heeft de Heere hem de beloften gegeven dat hij zijn zaad, dat land kan aan vloeiende van Malek en Honing geven zou, nadat het 400 jaren in grote verdrukken zou verkeerd hebben. Waaruit de Here het verlossen zou. Van deze na Abraham lezen we dat hij een vriend Gods genaamd had. Er uh, genaamd werd. O, oh, wat had die man een keren en een dierbare omgang met een Heere. Want dat wil wat zij een vriend Gods genaamd wordt. Die man was van een goddeloze. En van een vijanden vriend gemaakt. Heb u er ook al kennis aan. Mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Want ik en u. Van nature zijn we allen. Vijanden God. Er is niemand die God zoekt. En niemand die naar hem vraagt. Van allen zijn we. Onnetten geworden. Maar ach, de Heere vraagt naar zijn volk en hij roept ze, gelijk hij Abraham geroepen heeft. We weten uit Gods woord dat de Heere met Abraham zijn verbond heeft opgericht. Dat was het verbond der genade. En in dat verbond zou en door dat verbond, gouden in Christo, zou de Heere het zaad van Abraham zegenen, niet alleen uiterlijk, maar bovenal innerlijk, geestelijk, opdat hun de weg der zaligheid zou bekend zijn. En we weten dat van Abraham het verbond overgegaan is naar op Isaac, van Isaac op Jacob. Van Jacob op de twaalf een patriarchen. aan, dat er dat volk een groot volk geworden is. Want de Heer heeft Israël zijn wetten en Jacob zijn wegen bekendgemaakt. Wel nu, binnen de grenzen van dat volk woonde de Heer. Want onder het oude verbond kon niemand daar heden en zalig worden, of ze mochten met de godsdienst van Israël in aanraking gebracht worden. De middelmuur des zo was nog niet verbroken, want dat zou pas geschieden, nadat een Heer Jezus zou zijn gestorven. Wel nu, bij Israël was het licht. En buiten Israël was het een stik donkere nacht. Want de Heere die liet al die heidenen. rechtvaardiglijk in hun duisternis wandelen. Wel lezen we in het oude testament. Dat er enige van de heidenen zijn toegebracht geworden. Als voorlopers. Dat straks niet alleen de Joden, maar ook de Heidenen het Evangelium der Zaligheid zou verkondigd worden. bedenken aan Rachab de Hoer, het de Moabitische, na de Syriër. Ach, het zijn voorlopers geweest van de bemoeienissen daar zeren die hij later ook, gelijk we zeiden, met de Heidenen houden zou als we ook op ons eigen land zien, mijn geliefden, waar Nederland wel genoemd is, is het Israël van het Westen. Wat heeft de Heere ons volk dan ook in voorleden tijden rijkelijk het dat ook wij, die van de hedenen afstanden, met het licht des evangeliums en met de weg der bekend zijn geworden en vooral ten tijde van de gezegende reformatie waar de kerk der middeleeuwen zo diep diep, diep weggezonken was in vormelijke en roomse dienstbaarheid dat God mannen verwekt heeft die het licht een weer van onder den kandelaar mochten haan. En die gods woord in haar zuiverheid wederom hebben mogen beschrijven. En ook mogen uitdragen. O, hoeveel lichten hebben we in Nederland. Zowel als leraren en als volk gehad, mijn geliefd. Maar ach, als we nu ook zien. Waar het Jodendom terecht gekomen is met al haar voorrechten en zegeningen. Ach, dan moeten we ook wel zeggen waar zijn wij ermee terecht gekomen. Ach, ons arme Nederland. Het verzinkt in de zonden en in de ongerechtigheid. Een modern heidendom is op gekomen. En ach waar het einde ervan wezen zal het is God bekend Mocht ons wel aangrijpen want dat wij nog het voorrecht hebben om onder het licht van het evangelium te danken, mocht wel door ons op een hoge prijs gesteld worden, maar als het niet verder komt dan een uiterlijke ver. Ach, mijn geliefden, dan zal het ook in de dag der dagen nog tegen ons getuigen. Wanneer het woord zijn vrucht niet afgeworpen heeft, indien we niet tot waarachtige bekering gebracht er zullen er worden. O, dan zal menigheden die ze heeft mogen bekeren. ...in de dag der dagen nog tegen ons getuigd... ...waar zij nog tot God gebracht zijn gebouwd. O, zo is u ook de geschiedenis... ...van de norman... ...voorgelezen die rijke kamerling. ...waar we met de hulp des Heeren... ...Heren, uw aandacht nog wat nader bij wensen te bepalen zodat je de woorden van onze tekst kunt beschreven vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel de handelingen der apostelen daar van het 39ste vers, het laatste gedeelte wat is hier een woord en onze tekst anders luidt want hij reisde zijn weg met blijdschap. Tot dusverre. In dit ons tekstwoord. Wordt ons beschreven. Dat de blijdschap zeren De sterkte is van Gods uitverkorenen. En dan zien we dan. Deze blijdschap. In de eerste plaats. In haar wortel. In de tweede plaats, in haar volheid. En in de derde plaats, in haar bestendigheid. We zullen het nog eens herhalen, hoe de blijdschap daazeren, de sterkte van Gods uitverkeuren is. En we willen deze blijdschap bezien, ten eerste in haar borto. Ten tweede, in haar volheid, en ten derde, in haar bestendigheid, om dan kortelijks, met de waarheid, tot onszelfen in te keren, en nog heren, dat u nog voorspoedig rijde, op het woord, uw waarheid, op dat de prediking van uw woord, nog een ruke des levens, dan leven en een kracht zijn mogen genade. Amen. Het is mijn geliefden een schone geschiedenis, waar wij uw aandacht bij mogen bepalen. Je wordt gesproken over een blanke en over een zwarte over Filippus, de diaken, een van de zeven die daartoe verkoren was, aan van deze moorman, een zwarte, een afstammeling van Gam. Deze Filippus, was werkzaam geweest de Samaria, en daar had een Heere, zijn kerk willen planten, zodat het woord van Philippus, heerlijke en schone vruchten, heeft mogen voortbrengen, en wanneer de tijd van, Philippus voorbij was om nog de Samaria te blijven, had God een andere dienst hem bereid en moest hij heen gaan naar de weg die woest was en die leidde van Jeruzalem naar Gaza, naar het moorland lijden van Jeruzalem twee wegen, de ene die werd veel bereden, maar de andere die was zeer woest, zodat daar zeer weinig gebruik van gemaakt wordt. En bezien we zien dan ook deze moorman, o mijn geliefden, hij had een zeer grote reis om de, om, om, gemaakt om te aanbidden uh, te Jeruzalem. Deze moorman die was rijk. Rijk in de wereld. Want hij was gestaald over de schatten uh, van de koningin uh, daar uh, Moeren. Daar staat wij... De moorman van Kandasee dat wil zeggen dat die koninginnen daar in dat land, dat Moorland of Ethiopië met de naam van Kandasee werden benoemd, gelijk de koningen van Egypte met de naam van Farao werden toegesproken. Maar hoe rijk dat ook deze moorman was in de wereld. Hij was zeer arm in God mijn geliefd. Deze moorman, hij kon het in zijn land niet meer houden. Wat hem gedreven heeft en hoe hij eigenlijk daartoe gekomen is. Dat wordt ons zo niet in Gods woord vermeld, zodat we eigenlijk niet kunnen zeggen waar dat die man verkeerd is geworden. Maar uit Gods woord kunnen we wel bewijzen dat een Heere in die man een goed werk heeft willen verrotten. Dat zou juichen. Tot zijn eer. We hebben gezegd. Die moorman. Die was arm. Oh hij was. Afstammende van Gam. En Gam. De zoon van Noah, was vervloekt. Met al zijn nakomelingen, Omdat hij de schaamte van zijn vader. Ontdekt had. In de tweede plaats. Was die kamerling. Het was een gesneden. En die mochten volgens Deuteronomium 23 niet in de tempel komen. Die waren daarvan afgesloten, mijn geliefden, in één woord gezag. Zo zwart als hij er van buiten uitzag, nog zwarter zag hij eruit van binnen zodat ook deze kamerling zonder God in de wereld was. vreemdelingen van de der belofte. Zonder Christus en geen hulp voor de ontzaggelijke eeuwigheid. Zie daar de staat van deze moorman getekend. Welke helaas onze staat van nature is, want al is het dat wij dan blanken of witte mensen zijn, zo de heidenen de blanken dan noemen, o mijn gelieken, ons innerlijk bestaan is net zo indroevig als van deze moorman. Want in Adam zijn we allemaal dood voor God gevallen. En in de val des mensen, daar zijn geen trappen in. We zijn allemaal even diep gevallen. Wij zijn allemaal van een lap gescheurd. En daar is wel onderscheid in de uitleving van de mens. En dan is het zeer prijzenswaardig als we voor de uiterlijke zonden bewaard mogen blijven. Want de zonden die we niet doen, daar hebben we ook geen verantwoording voor aftellen. Maar wat onze staat betreft, ach, dan zijn we te samen afgeweken en oneten worden. Sommigen uitlegers willen beweren dat deze kamerling uit die familie sproot ten tijde dat de koningin van Sheba tot Salem gekomen is, en dat er wat van die Israëlitische godsdienst daar is blijven hangen, en dat dat van geslacht tot geslacht aan elkander is overgebracht, is geworden, maar met zekerheid kunnen we dat niet uh, zeggen, maar dat kunnen we wel zeggen, God wilde die moorman hebben. En waar ze dan vandaan komen, daar komen ze vandaan. Want al die in de ring van die eeuwige verkiezende liefde zijn besloten, al zullen ze van onder de wateren des doods gehaald worden, God zal ze trekken met zijn hand. Uit des meers. Allerdiepste grond. Vandaar. Dat u in de eerste plaats. Bij die wortel. Van die blijdschap. Willen bepalen. Waar moeten wij die wortel dan zoeken. Mijn geliefde. Is ze bij u. Is ze bij mij. Dan moeten we naar de eeuwigheid. Mijn geliefde. Want in de eeuwigheid. Daar is de kerk van God behouden geworden. O, oh, een zeker Engelse schrijver zegt, dat God een stap buiten zijn wezen heeft willen doen. Want God had niet nodig om hemel en een aarde te scheppen. Want Hij is de algenoegzame en de volzalige in zichzelf. Hij is God. Ze prijzen tot in alle eeuwigheid. En de drie enige God van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder begin en zonder einde, vermaakte zich in en door zichzelf. Want God is in alles volmaakt, Mijn geliefden. En de Heere, hij kan niet meer, en hij kan niet minder worden. Maar. Het heeft hem. behaagd, behaag. Naar zijn welbehagen. Een hemel. En een aarde te scheppen. Maar. De wortel van die blijdschap. Die ligt niet in de scheppingen God. Die ligt in het eeuwige. En in het vrije. Van zijn welbehag. Het heeft God. behaagd. Zijn volk te verkiezen zonder dat er nog iets was. Nog hemel, nog aarde, nog een engel klap voor zijn heilig aangezicht. God heeft in Christus zijn kerk verkoren van voor de grond alleen er daarin. Ook niet uitgevallen mensen mijn geliefden. God heeft verkoren naar zijn soevereiniteit. En wat ziet gedaan dan. Dat nou al die verkorenen. In die ring. daar verkiezing begrepen. Daar in de eeuwigheid niet uit kunnen. Maar daar kan er ook niet eentje bij komen mijn geliefden. Ik heb wel eens horen vertellen. En ik kan dat geloven. Ach, dat daar een vrouw in de banden voor God liep. En dat die vrouw zo bestreden werd, dat ze niet uitverkoren was. Dat ze zei, oh God, als ik niet uitverkoren ben, dan is er nooit heer, heer. geen doen aan mijn zaligheid. Of ze zei, heren. Als ik in je boek niet sta, zou je me niet nog bij willen schrijven. Ach, dat kan natuurlijk niet, maar ik geloof wel dat zulke een in het boek des levens en des lams beschreven stond. Al was het dat ze zelf dat heilgeheim in haar ziel nog niet er was er geopenbaard. De vader die heeft voor de verkorenen een borg verkoren. En die was die borg niets anders als de tweede persoon. In het aanbiddelijke godswezen waarvan de heren in Jesaja getuigt, in mijn knacht. Die ik ondersteun. Mijn uitverkorenen in de welke ik me wel behagen heb. O, dien dierbare zoon of Gods, God, hij is verkoord en hij heeft zich in die raad des vredes volledig gegeven om borg en middelaar te zijn van dat eeuwige verbond en verlossing of dat er genade en dat hij zekerlijk als de gegevenen van zijn vader, zonder vlek en zonder impel in de verheerlijking van de geschondene deugden en volmaaktheden, rechtvaardig en heilig stellen zou voor het aangezicht van de gezegenden vaat, O, mijn geliefden, daar ligt de wortel van de blijdschap, in die... ...vrije verkiezende liefde aan o, oh, wie het ooit gegeven mag worden. Wij komen daar nog even op terug straks, om daar een blik in te slaan. en die door genade, om de schrift maar te gebruiken, want daar moet alles op gehoord zijn, mijn geliefden. Als we roeping en verkiezing mogen vastmaken zullen we nimmer meer struikelen... En uit die wortel eh, van de blijdschap vloeide nu eigenlijk dat deze man eh, gearresteerd is geworden. En dat hij, al was hij een gesnedene, een verachte, een buitenstaander vertreden op het vlakke daarvan. O, een vervloekte mijn geliefden, En zoudt gedenken alle degenen in wie er hard een pijn geschoten wordt, op die God vindt vertreden in hun bloed op het vlakke des faals, en de Heere spreekt tot hen, ja, ik zei het toen ik u voorbij ging, zag ik u, en ik zei het tot u, leef, ja, ik zei het tot u in uw bloed leef, oh, dat is dat uurtje van Gods welbehaar. Dat in Gods Eeuwige Raad besloten wordt. Elke zondaar aanbreekt die God wil arresteert. Want een uitverkorene, er kan gebeuren wat er gebeuren. Maar die kan niet sterven. Voordat hij wedergeboren is. Want Christus heeft gesproken. Dan zij, dan zij. Dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan in het koninkrijk, een gods, geen zins ingaan, O, die wortel, der blijdschap, mijn gelieten, die in God lag. Ach, zijn er ook zulke bedrukt, die zich als zulke, een gesnedene, als zulke, een verworpene, als zulke, een dode hond, gelijk mevibom zet, voor een God hebben leren kan, die hebben leren verstaan, dat ze geen weg naar de hemel, maar een weg naar de helft bewandelen, o die in de spiegel van Gods heilige waard, zich als een zwarte vuile Moriaan leren kan, en o voor wie het mysterie, der eeuwige zaligheid zo verborgen is, mijn geliefden. Ach, dat ze beter een staart uit het firmament zouden kunnen trekken, dan dat zij van hun zijde in der eeuwigheid ooit meer willen kunnen zalig worden. Maar dan hebben we toch een woord voor u, Bedrukten, ongetroosten en door voortgedrevenen. wat zegt de Heer daarvan in Jesaja 6 en 5 dat de gesnedenen niet zeggen ik ben een vriend maar wanneer ze doen zullen wandelen in hetgeen de Heere lust heeft o dan zal Hij ze op zijn tijd en op zijn wijze een naam en een plaats binnen zijn muren geven. Beter dan die der zonen en dat die der docht. Want de beloften zijn voor de bedrukt. Ze zijn voor het de van verre staan. Voor de vreemden die geen lot en geen deel hebben. Ach dat volk leert zich als een vreemde kennen. Ach, ze lopen daar wenende als verdrukten over de aarde. En ach, ze kunnen niet bekijken welke heerlijke zaken dat er voor hen klaar liggen. Want Jezaja spreekt ervan tot die bedrukten ziet. Ik zal uw stenen zierlijk leggen. En ik zal u op zafieren gronden vesten en uw glasvensteren. Ze zullen als kristallijnen worden en uw poorten van robijnstenen en uw ganse van aangename steen. Ach, zo is die man naar Jeruzalem gereisd, mijn geliefden. Als een gelukkig mens, nee. Als het ongelukkigste mens dat er op de aarde bestond. O, oh, die man die leerde zich kennen dat hij lag onder de eeuwige toren Gods. Die leerde zich kennen dat hij er ganselijk buiten stond. O, oh, hoeveel tranen zou hij geschreid hebben. Ach. Hoeveel verzuchtingen zullen er opgegaan zijn naar de troon der genaar. En als hij bij ogenblikken een glimp van hoop in zijn zielige kreeg, ach, hoe zal dat bestreden zijn geworden? Want degenen die van God bekeerd worden, die hebben niet wat tegen, maar die hebben alles tegen en er zelf het meest waarom, mijn geliefden omdat wij in onze personen, vijanden van God, vijanden zijn van het kruis van Christus. En dat we een oeren voorhoofd hebben, dat we niet willen schaamrood maken. Maar God, die is machtig om de grootste zon daar neer te vallen. Om het hardste hart te bereken. Want waarin heeft de Heer een wel gevallen? in degenen die naar hem vragen, in de gebrokenen van harten en in de verslagenen van geesten. Ach, die moorman, hij was een vreemdeling, mijn geliefde. hij kon er niks meer uh, van uh, bekijken. En bij ogenblikken gelijk, we zeiden een glimpje hopen, maar dat als het ware uh, weer was, uitgeblust en zo is die man te Jeruzalem gekomen en wat hij te Jeruzalem zocht dat vond hij niet mijn geliefden de gemeente gods was door het woeden van Saul van Tarzan uit elkander geslagen velen waren er gedood en zuchten in de gevangenissen nog een geluk dat de Heere de apostelen toen nog bewaarde dat een van hem door de vervolging van Saul getroffen is geworden. Maar er was niets meer. En dat was nou het Jeruzalem dat God toch verkoren had. Dat was toch het Sion Gods. Dat was toch de stad als grote koning. Waar God ere aan bidding en dankzegging. Er zou worden toegebracht, maar een vormelijke dienst van eigen gerechtigheid, een fariseefse dienst, was er maar overgeschoten en anders niets meer. O, oh, hoe teleurgesteld, hoe teleurgesteld, zou die een moorman geweest zijn, mijn geliefden, wat er in het hart. Van die man omgegaan is. Dat weet alleen degene die daar van godswege kennis mee krijgen mijn geliefd. Oh wat zou die getreurd en geweend hebben. En zo mocht die man zijn terugweg aanvaard. Hij had gehoopt daar. Verschoning voor zijn ziel. Wat beleidschap, wat vreugde, wat verademing te ontvangen maar niets van dat angst, dat zijn banden en zijn boeien gebroken zouden worden nee, mijn geliefden, diep teleurgesteld, diep ellendig, diep ongelukkig is die man Jeruzalem gaan verlaten, alleen lezen we dat hij uit Jeruzalem nog een rollen Des boeks van de profeet Jezaja medegenomen heeft. En zo is die, weg, is die man eh, weggereisd eh, naar zijn eigen land. Verloren, verloren, voor eeuwig eh, verloren. Zo stond het erbij. En dat leidt ons in de tweede plaats om u een ogenblik bij de volheid. Van deze blijdschap uw aandacht te gaan bepalen. Hij heeft gelezen, <coughs> mijn geliefden, in dat boek van Jesaja. Het is u voorgelezen, het 53ste hoofdstuk. Maar de man die lag, die las zwarte letters op wit papier. Zijn hart was gesloten. Ach, hij verstond niet. Uh, wat hij las, hij lag onder de banden van het ongeloof, Onder de banden van de dood, en der helver zonken mijn geliefden. Ach, wat een smart, en uh, wat een droefheid, Zal zijn hart vervuld hebben alle hopen, Er uh, was in hem vergaan, Ach, het zal ook wel met hem gegaan zijn, zo het menigeen van God. Een lieve God zoekende ik zal zijn. Hoe het zij mijn droege ogen. Laat uw springbron nooit verdrogen. Houd van schrijen immer mat. Steeds mijn wang en legermat. Maar er was een God in den hemel die het gezicht en het gekern van deze gevangenen hoorde. Al was hij dan een uitlander, een zwarte, stond God niet in de weg. En de kamerling kon het niet bezien, maar God was lang bezig om verlossingen die man toe te zenden in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid, in een opgaande weg was hij te Jeruzalem gekomen. En in een afgaande weg moest hij weg. Waarom? Waarom mijn geliefden, wel hierom. Dat God een afgesneden zaken doet op de aarde. Wij kunnen niet zalig worden door de wet. Want de wet toren en vervloekt is een ieder die niet blijft. In al hetgeen geschreven is om dat te doen. Met al onze toestandjes en met al onze uh, hebbelijke uh, genade. Ach, daar kunnen wij de schuld bij God niet mee, be mee betalen, mijn geliefden. Oh, ik weet wel dat het aangenaam is voor de ziel als daar iets in de wacht van de toeleiding tot de genade ondervonden uh, wordt. Uh, want we gaan niet prediken. Dat er geen leven is voor de rechtvaardigmaking. Koopaf God daar ons voor bewaard. Want dan spreken we tegen Gods woord tegen. Want die geroepen worden, zegt Paulus in, Romein, in de Romeinenbrief. Die worden gerechtvaardigd. Zou u denken dat een, een inwendige ongeroepene zou kunnen gerechtvaardigd worden? Denk je dat een zwarte zondaar Zomaar Christus kan aangrijpen. Uh, zonder dat die schuldenaar en zondaar voor God geworden is. Niet dat schuldenaar en zondaar op zichzelf een verdiensten inhoudt. Varen vandaar. Want dat zullen we straks zien. Dat Christus alleen de enige grond daar de zaligheid is. Het enige fundament. Dat God in Sion gelegd. De enige naam die onder de hemel gegeven is. Door welke we zullen en moeten zalig worden. En ach, nou moest de hopen van die moorman, Die moest vergaan, mijn geliefden. Het zalig worden. Dat moest voor hem een onmogelijke zaak worden. O, hij moest leren dat God het is die rechtvaardig maakt. En wie is het dan die verdoemt Christus is het die, op, uh, uh, die opgewekt is. Die ook die opgewekt is. Die ook de rechter aan het God zit. En die ook voor ons bid. Wel nu de Heere hij zendt Filippus naar die woeste plaats. Daar moest. Vier gaan arbeiden. Wat die man dan moest doen wist hij ook niet. Want ach, Gods knachten. Ze zijn ook blind in zee zwegen. Ze zijn ook maar van gisteren en ze weten ook niet. En als God ze niet bedient hebben ze ook niks. Ach, dan winnen ze maar net als een ander mijne geliefden. Daar Dat we het van God mochten verwachten. Dan zullen we niet beschaamd worden. Maar een dominee kan je ook niks geven. Nee, nee, alleen God, die helpt in ook. en die is in Sion uh, groot. Lippers, moet je nou naar die woeste weg? Moet dan de woestijn het evangelie aannemen? Moet dan die wildernis naar je horen? Ja, ja, die woeste weg, daar moest het evangelie verkondigd worden. En de wildernis zou naar hem uh, horen. Ach, dat zou die moerman, die kamerling, ondervinden, daar uh, vinden mijn geliefde, dat God de wildernis tot een, een duw van, tot een val van Saron maken zou, en dat hij uh, de woestijn tot een paradijs zou maken. Daar zou het heerlijke licht des troostes opgaan. In het hart van deze kamerling. O oh, die in dikke donkerheid en duisternis. Daar het boek van Jezaja las. het welk hij niet verstond, Die kamerling zou leren het volk. Dat in duisternis zit. Zal een groot licht zien. En die wandelen in het land. Van de schaduwen des doods. Ook dezelfde zou een licht er schijnen, maar ik moet voort, want de tijd die gaat ook door. Philippus, hij heeft zich bij die wagen gevoegd, hij heeft een moorman horen lezen en hij heeft eerbiedig gevraagd, verstaat je ook wat gelezen? En dan zag de moorman, hoe zouden ik verstaan waar ik geen had? Oh, volk, daar heb je nou. Daar wil God je nou hebben. Bedrukte in mijn midden. Dat je op die woeste weg terechtkomt. Waar alles verloren Waar geen hope er meer is. Waar nog we hebben zelf onszelf zo woest gemaakt. Omdat we God een dienst opgezegd hebben in het paradijs. En Philippus. Die is door die begerende, begerende kameling opgekomen in zijn rijtuig. En hij heeft daar het woord verkondigd. O, oh, hij is begonnen om Jezus te prediken. Want ach, al wie voor Jezus in ons hart komt. Dat zijn maar dieven en moordenaars, mijn geliefden. Die kunnen ons niet zalig worden. Want het heeft God behaagd dat in hem de volheid der Godheid lichamelijk is wonende. En wat heeft God met dat woord gedaan, die heeft dat willen zegenen. En die heilbeheerige moord zijn hart is ervoor ontsloten. Zijn hart is brandende geworden, gelijk het hart van die emmelschangers toen Christus ze predikten, moesten Christus niet lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Ach, die beheerte, die is zo groot geworden, totdat het onhoudbaar voor die man geworden is. Oh, die man die heeft, die is door dat woord zo en door de heilige geest zo bearbeid geworden. Ach, dat die man een verloren mens voor God geworden is, want, er wordt tegenwoordig geboorte nogal eens gezegd, een in Christus en een armen zondag, maar daar kunnen we alle kanten mee uit, mijn geliefden, ik heb veel meer zin, dat de mens maar een verloren mens voor God wordt, en dat hij de weg naar de stad niet meer weet, Oh, dat Christus verloren en behoudt, dat hij het verlorene brengt en het weggedrevene zoekt. Zie daar, daar is het hart er van die moorman opengegaan. Daar heeft Christus zich in willen ontsluit. Ach als dat woord in zijn graveerselen open mag gaan. Mijn geliefde, wat een zoekigheid. Wat een heerlijkheid daarin gelegen is, de kerk getuigd van. Toen ik je woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En het was me zoeter dan honing, dan honingzeem. O, die volheid en blijdschap, die is zich in die moorman gaan openbaren. En ach, mijn geliefde. Toen die man daar onder God gebogen. Als de grootste daar zondaar En zich daar vervoeid heeft in stoffenas. En over zichzelf het wee heeft uitgeroemd. Ach, toen hij daar gesteld is geworden. Voor de eeuwige deuten Gods. Want o mijn geliefde, Als wij voor de wet gesteld worden. Dan blijft de mens altijd nog staan. Maar als een mens door genade voor de eeuwige deugden gods gezet wordt, dan valt hij plat onder God. En dan leert hij met de kerk verstaan door al uw deugden aangesproken. Heb gij uw woord aan trouw gegeven? Dat kind er verte. Och, hij lag daar verte. oh hij lacht daar. Hij lag daar verdoemelijk in zichzelf. Maar we kunnen zekerlijk ervan geloven. Dat het God heeft zijn Zoon in hem te openbaar. En wat dat voor die man geweest is. Toen hij Christus in zijn dierbaarheid, beminnelijkheid en gepastheid. Heeft mogen aanschouwen door het geloof dat er geen geest meer in hem over was. Maar nog heerlijker, mijn geliefden, dat hij Christus, door de toerekeningen van de Vader, omdat Christus voor hem, door zijn rechtigheid voldaan had, van die man die heeft geleerd dat Christus gestorven is, voor zijn zonde, en opgewekt is, ter zijne rechtvaardig maakt, dat moet een personele zaak worden in onze hart. Al die volheid, dat blijdschap die is zich gaan openbaar, toen die man in dat mysterie geleid is, dat God met behoud van zijn deugden en van zijn volmaaktheden genade in een verloren en halwaardig mens wil en kan verheerlijken. Want mijn geliefden voor de kerk en een mens die in de vier schaar gerechtvaardigd wordt. Ach, da, daar heeft Christus voor voldaan. Die zonden heeft Christus verdraagd. Dus God die kon niets aan ons tekort hebben gerechtvaardigd worden. Want de Vader rekent hem de gerechtigheid toe die Christus voldaan heeft. En dan is het zo, gelijk onze lieve catechisme zegt, alsof we zelf de gerechtigheid Gods volbracht hadden in ons eigen lichaam, gelijk Christus die ons volbracht heeft. Dus al hetgeen wat de Heere Jezus, de borgen verbond, verbonds, de verzeegende Emmanuel voor zijn volk gedaan heeft, dat zat God de Vader op de rekening van zijn volk, alsof het zelf gedaan heeft. Ziet, genuine geliefden, dat we zalig kunnen en zullen worden met onze armen over elkaar, dat daar van ons geen zucht en geen gebed. meer bij moet. O, van Christus, het is geen halve, maar het is een volkomen zaligmaker. En hij maakt volkomen zalig degenen die door hem tot God gaan. O, die volheid de blijdschap die het hart van deze man vervult. Dat hij Christus ontving als zijn Goel en Borg tot wijsheid. Tot rechtvaardigmaking, heiligmaking, maar ook tot een volkomene verlossing. En dat hij gezet is geworden in en teruggebracht in God drieënig. En dat dat vaderharten voor hem is geopend en dat hij geleid is geworden in de, in dat eeuwige welbehaar. Want als een kind van God gerecht verdigd mag worden. O, oh mijn geliefden. Dan wordt hij afgesneden uit Adam en ingezet in Christus. Hij wordt overgebracht uit het verbond In het eeuwige verbond der genade. Met onze zijn daarin. Maar het zal niet achterwege blijven. O, oh, en dat maakt die volheid... Van Christus, eigenlijk vol, voor zover dat wij dat als mens kunnen uitdrukken. Toen die man in dat boek, in dat mysterie, van de eeuwige vertiezende liefde gods geleid is geworden. En dat is een naam, heeft mogen zien staan in dat boek des levens en des lands. Wonderlijk zijn Gods wezen. Christus moest om een Samaritaanse vrouw te redden door Samaria gaan. En Elia werd gezonden tot de weduwe die was, de Saraptacidonus, die van honger zou sterven. Maar waar de Heer zulke grote wonderen ook in verheerlijk heeft, want ze had maar een weinig olie en een weinig mee ons meer ik heb gelezen in dat boekje zou dit allemaal aanraden om te lezen die brieven een van weilende godzalige Mientje Vrijdag en die schrijft in haar brief aan een zielstvriendin wat zullen dat heerlijke en lekkere koeken geweest zijn want wat de kerk ontvangt dat ontvangt ze uit de rechterhand dat is alle en de zegen des zeeren maakt, en maakt Rijk en de gunste God sterk meer dan de vertigheden dat, o die volheid van die beleidschap, mijn geliefden, o, wat is die voor die kameling groot geweest, maar we zullen in de derde plaats ons haasten om nog ook een ogenblik stil te staan bij de bestendigheid van deze blijdschap. Wat zal Philippus zich verheugd hebben nadat de kamerling zijn begeerte bekendbaar gemaakt heeft om de heilige Doop als sacrament te begeren, en dat hij in de naam van God wie mocht gedoopt worden. Ziet ge mijn geliefden dat God altijd zijn kerk en volk leidt. Naar en in en door zijn woord. Want de Heere die maakt van zijn volk bijbelse christenen. En het is voor ons allen nodig. Dat we de Christus des schriften die aan Adam en Eva beloofd is, en in de volle des tijds gekomen, geboren is uit de maagd Maria, dat we die als de gegevenen van de Vader uh, leren uh, kennen. En nou kunnen de sacramenten, die kunnen de genade niet geven, het zijn tekenen en zegelen van het verband uh, daar uh, genade, die zijn gegeven tot versterking van het geloof. Want de prediking van het woord heeft een dubbele werking. Het heeft God behaagd om door de dwaasheid der prediking mensen te bekeren en ook kan door de prediking van het woord het geloven in de harten van Gods volk versterkt worden. Maar de sacramenten die zijn alleen gegeven tot versterking van het geloof. En dan volgt daaruit, dat er geloof wezen moet. En dan bedoel ik het ware, een zaligmakende geloof. Dat de heilige geest in zijn wezen, werkt in al de harten die geroepen worden, dat zaligheid, opdat dat wezen des geloofs in zijn oefeningen en door de oefeningen versterkt zou kunnen uh, worden. En wat ziet ge nou bij die kamerling als hij in de naam des vaders, des zons en des heiligen geestes gedoopt wordt, dat hij de betekenende zaak van de dood alrede had ontvangen, maar... Dat hij het kreeg tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, gelijk Abraham toen hij besneden was, ook de besnijdenis voor hem een zeker, een zegel was van zijn rechtvaardigheid. Want, de doop, het is een voorrecht dat een mens met een gedoopt voorhoofd over de aarde gaan mag. Dat hij de kerk uiterlijk ingeleid is geworden. Dat hij het vuil met het merkteken draagt. En van de hedenen onderscheiden is. Want ons land gaat ten onder van al de mensen die ongedoopt over de wereld er gaan. Maar hoe groot dat, dat ook is. Het is niet toereikend tot zaligheid, mijn gelieden, want daar staat die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zullen zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. Want als de sacramenten de genade moesten geven, gelijk Rome leert, dan had de moordenaar aan het kruis ook verloren geweest, want daar hebben we niet van gelezen dat hij besneden was. Nee, daar komt het juist op aan. En daarin ziet dat het geloof, dat richt zich op Gods woord. Maar ook op de sacramenten, of tekenen en zegelen. Waarin God betekent, maar ook verzegelt de afwassing der zonde door het bloed van Jezus Christus. O, wat een ingaan in dat water zal dat geweest zijn. Hoewel dat Philippus niet ging over een, een nacht ijs, maar dat hij terdege deze Kamerling onderzocht heeft. En hij zei, indien je van harte gelooft dat Jezus is de Christus, dan mocht er niet niets hem weer houden. Dan horen we die kostelijke beleidenis, Oh, waar Petrus al eenmaal van sprak. Hij zei de Christus, de zonen des levenden van God. En dat hij hier die, beleid, die geloofsbeleidenis uitsprak. Dat Jezus was de Christus, de Zone Gods. Zo heeft hij met zijn hart beleden ter rechtvaardigheid En met zijn mond ter zaligheid. En wat zien we dan? Het werk van de prediker was afgelopen. God neemt Philippe weg. Philippe werd gevonden in het land van Azote. En wat was het grote geluk van de Noorman? Wel, hij hield alles over. Maar als we God overal hebben, we alles mens, wanneer God kan overal wezen. Kan in de hel ook wezen, als God er maar is, geeft niks. Zie je hem bij de jongelingen in de oven? Hoewel het vuur zeven maal had er gestookt, het heeft hun niet gedeerd. Integendeel. Nee, want hij reisde zijn weg met beleidschap. O, oh, toen is die man weer die rol gaan lezen. Wat zou dat woord geschitterd hebben voor zijn oog. Wat zijn dag zijn gezangen geworden ten tijde zijn vreemdelingschap op de aarde. O, wat is hij in het mysterie der zaligheid ingeleid? Wat heeft die Christus <coughs> zien schitteren als de armen en als de blinkende morgenstaal. O, wat zijn de verborgenheden, Gods hem geopend, werd, mijn gelief. Wat heeft die Christus de tijd ontbreekt. In zijn ambten, staten en wandaden. Leren kennen, oosten? Het hart is overgelopen. Van lof en van dank. Hoe diep zou die man gebogen hebben. Maar wat heeft die man ook in het begin zo. De drie stukken. Ons voorgehouden in onze catechismus leren kennen te weten hoe groot zijn zonden en ellenden waren. Dan te weten hoe hij van al zijn ellende verlost. En hoe hij inderdaad de plaats voedde voor zulke een verlossing. Mocht dankbaar zijn. Gezult vragen, heeft die man die blijdschap behouden? Ja, mijn gelieken. die blijdschap die is gebleven. Want we hebben gezegd dat onze derde hoofdgedachte was bestem, de bestendigheid van deze blijdschap. Zal hij altijd die blijdschap in zijn kracht gevoeld hebben? Dat is een zaak uh, van nummer 2. Want een ziel. Die waarlijk in de vier scharen gods gerechtvaardigd is mijn geliefde. Daar lezen we van in Sifania 2 of in Sifania 1. Dat die benauwdheid in de tweede plaats niet meer zal oprijzen. Want de rechtvaardige leert spreuken dichter. Die hebben een vasten. En dat kan nooit in de eeuwigheid meer weggenomen worden. Want dan zou God geen onveranderlijk God wezen. En dan zou Gods jaar in jaar wezen. Nee dat blijft tot in alle eeuwigheid. Maar dat het wel bestreden wordt. En dat ook deze mooie man nog heel wat zwarte sneeuw in Abyssinie gezien heeft, daar moet je zeker van weten, want het geldt voor allen die ten hemel ingaan, dat ze door vele verdrukken zullen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. En als dan de onbe, ongewijde geschiedschrijvers gelijk hebben, dat hij veel smaat om de de zaak van Jezus Christus heeft moeten leiden, want een man's huisgenoten. ...kunnen soms een vijanden zijn, zo nauw uh, gaat dat uit. Maar, wat ziet ge nou in die bestendigheid van die blijdschap, mijn geliefden? Wat ik daarin zie, daar is die man, die is daar geen rijk man mee geworden. Die man is daar geen bekeerde man mee geworden. Die man die heeft daar niet op kunnen rusten, want als, er, als wij gerechtverdigd zijn, mijn geliefd, en wij zouden daar op gaan rusten, en wij zouden daar onze grond van gaan maken, van de weldaden, dan zitten we wel een hemd naast, en dan hebben we het wel na te kijken of God ons ooit gerechtvaardigd heeft, want dat is de breuk in onze dag, dat er velen rijk en verrijkt zijn, maar niet weten dat ze zijn blind, ellendig, arm, jammerlijk en naakt. Wel nu, wat is die man, die zei zeker een tijd gehad dat hij uit al de weldaden is uitgezet geworden, mijn geliefde. Want de weldaden, hoe noodzakelijk gekend te worden, denk erom, want... Wij hopen de zaken bevindelijk op grond van Gods woord neer te leggen. En de bevinding uit de scriptuur te laten opkomen. Maar onze bevinding kan de grond van onze zaligheid niet zijn. En ook de weldaden niet. Want er is maar één grond tot zaligheid. En dat is Jezus Christus. En die kruis die is het enige. En het eeuwige fundament. Van den vader in Sion gelegd op dat daar de bedrukten een toevlucht zouden hebben. Ach, en daarom mijn geliefden, ik wenste wel. Dat we nog zulke heerlijke tijden kregen. Het oude volk, als die mensen die wel dat kregen. Daar riepen ze, ze toe, welkom in de strijd. Want dan begint het pas mijn geliefd. Want zolang als Israël nog niet in Canaan was. Dan had het de vijanden er van achter. Maar zodra als ze in Canaan gekomen zijn. Dan hebben ze van voren gekregen. En die man die heeft geleerd. Wat er in Sifania 3 vers 12 staat. Ik zou me doen overhoud. Een ellendig en een arm volk. Maar die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Al oh, die man die is zo doodarm geworden. Dat hij door al de weldaden als grond is, is gezakt, En dat hij als een doelwaardig zonder. Nog dieper voor God heeft gebogen. Dan dat hij ooit gebogen heeft. Mijn geliefde. Daar is die man terecht gekomen. En daar. Zal hij wel gebleven zijn. Maar. Daartegenover. Is de volheid der genade. Die in Christus is. In haar bestendigheid. Zo in zijn ziel. Geopenbaard geworden. Zodat hij zijn weg. dat blijdschap bewaamd. Hoop Hij wist. Dat hij niets had. En nogthans. Alles was bezittende. Dat hij rijk. Uh, dat hij arm was. En toch rijk in God. En zo heeft hij, zwa heeft hij zwarte kameling geleerd. Uh, dat hij zwart in zichzelf. Toch liefelijk was. In de ogen. des drie enigen. En zo heeft hij zijn weg. Mogen bewandelen. En is hij heen gereisd. Naar het vaderland. Daar eeuwige rusten. En je kunt zeker geloven. Toen hij aan het einde van zijn pelgrims gekomen is. Dat hij nog nooit zo arm was. Dan dat hij daar was. Maar dat hij nog nooit zulke onderwerpen. Er voor de vrije genade gods in Christus er was. Luther die zegt ergens. Toen hij op zijn sterfbed lag. Wij zijn maar arme bedelaar. En die maan die is als een arme bedelaar ingegaan in de rust Die daar overblijft voor het volk van God. O wat zal de Heer Jezus. Dien ze wat maar in zijn bloed gereinigd en gewassen kamerling toegeroepen hebben komt in. Gij gezegende mijns vaders. We erven het koninkrijk wat u bereid is. Van voor de grond. Er leggen het daar eeuwen. Aan nu mijn gelieken nog een kort woord. Ter toepassing. Wij leven op het ogenblik. ...in het reisseizoen. Alles gaat met vakantie. De ene in Nederland. De ander... ...die gaat naar het buitenland. Maar... ...het is een vreselijke tijd. En dat daar alles aan meedoet. De kerk net zo hard als de wereld. Daar kunnen we zeker van... ...van vergewist zijn... ...dat dat de oordelen... Over ons zullen verhaast. Want God kijkt naar mij. En ik kijkt naar wat we doen mijn geliefden. En als we hier niet onder onze zonden boeten En niet als een gans me laat Voor God nederval. Ach hoe zal het dan zijn. En nu mijn onbekeerde medereizigers. Gij hebt er ook erg in. Dat gereisd. ...naar de ontzaglijke eeuwigheid, gereisd in de trein van je leven, en nog een ogenblik, het zij kort, of het zij wat lang, dan zal die trein van je leven, die zal stilgezet worden, en dan zult je sterven, en dan, de, en dan zal de ziel van het lichaam gescheiden worden, want die zal tot God wederkeren om te ontvangen. Wat er in het lichaam geschiet is het zij goed en het zij kwaad. Heb je er wel eens aardig in gehad Dat sterven God ontmoeten is. O kinderen, jongens en meisjes. De gevaren waarin ook gij leeft zijn zo groot. Heb je nog wel eens indrukking in je harten kinderen. Val je nog wat in het verborgen op je knieën? Geloof je nog bij ogenblikken dat je ook staven moet? Ga naar het kerkhof. En alle leeftijden liggen daar. vertegenwoordigd van de zuivelang. Tot de grijzaar toe. Oh, als je nog consentie indrukken van God hebt. Waar ik er niet overheen. Maar vraagt of de Heer ze mocht laten eindigen in de waarachtige wedergeboorte. Wij prediken geen voorbereidend werk voor de wedergeboorte. Want de mens is dood of is leven. Want intussen daar heeft ze niet mijn geliefde. Maar dan zijn we toch ook met Luther eens dat de mens maar geen stok en een blok is. Waarin God werkt. Want wij zijn wel diep gevallen. Maar we zijn gebleven wat we waren. En dat is redelijke. Zedelijke schepselen. En als dat niet waar was. Dan zou er geen mens kunnen bekeerd worden. En al werkt God middelig mijn geliefden. Want de verborgen dingen die zijn voor de Heer. Maar de geopenbaard, dus ze zijn voor ons en voor onze kinderen. Oh, wat zal het je toch berekenen als je daar leeft naar het goeddunken van je hart? Of dat je gronden voor uzelf laat buiten Christus, die de eeuwigheid niet zullen verduren? Dat je denkt met een beetje godsdienst het voor God klaar te spelen, met een beetje eigen gerechtigheid. En met een vrome wandel. Het zijn allemaal hoe een vrome wandel is. Goed is dat. Dat spreek ik niet tegen. Maar mijn geliefden. Daar kan Gode niet behagen. Daar kunnen we onze schuld niet mee betalen. Wel onze schuld kan alleen door Christus. Is door Christus betaald voor zijn volk. En dat heeft alleen waarde. Want onze werken. Ze zijn niet vol voor God. Want wij hebben de wet door ons vlees krachteloos gemaakt. En daarom heeft God zijn zoon gezonden in de, gelijk, in de gelijkmaking. Dat zondigen vlees is en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Of dat het recht daar wet vervuld zou worden. Want die door God bekeerd wordt. Daar wordt de wet niet de dood voor. Nee, nee, nee. Maar de zonde, die moet ons de dood worden. En o, oh, als de Heere een mens aan het einde van de wet brengt. Dan betuigt hij het voor God en voor zijn consentie. Dat de wet heilig, onberispelijk, volmaakt en goed is. Maar dat hij die wet krachteloos gemaakt heeft. En dat hij tegen al de geboden God gezonderd heeft. O, onder die vloek leert elk buigen die van God daartoe verwerkt, op, dan het einde daar wat is Christus. Voor een iegelijk het die gelooft. Och, daarom een medereizigers, wat zouden we je gun Dat je wat van die blijdschap mocht smaken. De wereld gaat voorbij. don tevredenheid is zo groot. ...mij alles wat de mensen bezitten en hebben. Ach, de rust van de wereld is weg. Je kan me fortsoen op scheren wegen niet meer wandelen... ...vanwege de vele gevaren van het verkeer. Overal is er krak, heel mijn geliefd. Ons land wordt afgekort. O, oh, wat hoort men weinig meer... Van waarachtige bekering. Vroeger hoordet ze nog, dan werd er daar nog eens een bekeerd en daarna kwam dat openbaar. Want dan geschiedde dat in een hoek. Of dat er van een godsbekommerde volk nog wel eens deur geleid werden. Ach die van die grote daden gods mochten vermelden. Wat is het dan? Dood in de kerk, mijn geliefd. En nou heb ik dat niet bij u te zoeken en u niet bij mij. Maar uh, ieder mag het bij zijn eigen gaan zoeken. De wereld die uiteraard spreekt wordt op na, beter de wereld. En begin bij jezelf. En daar ligt een zekere waarheid in zo ver in. Het zou nodig zijn dat God een begin in u en mij maken mijn geliefden van bekeren. Dat is een godswerk. En de Heere geeft lust. In de gebrokenen van hart. En in de verslagenen van geest. Och daar zijn er zovelen Die zich aandienen dat ze bekeerd zijn. Zo die een zekere weekheid. In der hart hebben. Och. Die het wel eens benauwd hebben. Die wel eens een traan schrijen. Mijn geliefde. En ach. Die wel eens een waarheid krijgen. Maar o, oh, Denk er om den duivel die kan er ook genoeg er geven. Hij heeft al menige zielen verleid. En laten we dan weer maar bij de Bijbel blijven. Dan gaan we altijd het veilig. Ziet het K. In? kwam zo ver. Dat hij zeide. Mijn zonden zijn te groot. Dan dat ze vergeven kunnen worden. En dat woord wat Kaaien uitgedrukt heeft. Dat was nog grotere zonde dan dat hij abel doodgeslagen had. Want hij wanhoopte aan God. Dat God niet machtig was om zijn zonden te vergeven. denk erom dat God ons ongeloof zou bezoeken. Zie het bij zo. Hij zocht een plaats des berouwd met tranen. Maar vond ze niet. Agat vernederde zich. Hij liep in een zak. En met stof op zijn hoofd. God zei tegen hem. Hij ziet hoe die goddeloze er zich vernedert. Maar het is allemaal. Maar van een tijdelijke naad geweest. Ziet het met Orta. Oh ze heeft ook tranen op die land weggeschrijd. tussen Israël. En tussen Bethlehem. Maar het einde is geweest dat ze wedergekeerd is tot Moab en tot haar. en tot hare afgoden. Want de wortel der zaak was niet in hem. Van Demas leren ook dat hij weerkeerde naar de wereld en er zijn zoveel hoge bomen gevallen. En daarom heeft elk, heeft elk genoeg om maar naar zijn eigen te kijken. En dat durf ik wel zeggen. En dat geldt ons allen. Als God ons niet bewaart. Dan verdrinken en verzinken we allemaal. Dan blijft er niets meer van ons op. En was er geen voorbidder aan de rechterhand des eeuwige vaders. Die gedurelijk voor zijn volk intreedt zonder ophoud. Het was voor de kerk af. Verlopen, mijn geliefden, Want de kerk in de rijgen aangemaakt. Het is maar een hoop. Arme verdoemelijke zondaren in de zelf. En wat ik er nu nog meer ben. Dat zijn we te veel voor God Wij moeten onze waarde kwijt. En zodra wij waarde krijgen in onszelf. En dan bij God. En dan wijkt hij met zijn geest. Maar op deze zal ik zien. Op de armen. En op de verslagende van geest aan. Die voor mijn woord beeft. En dan zien we het weer. In die moorman. Mijn geliefden, Hij is eruit. En hij is er door Ik denk nog. Aan mijn lieve leermeester. Wijlen Dominic Kasten. Die als een vader voor ons. Als studenten was en die pleegde wel eens te zeggen zijn we de door als we gerechtvaardigd zijn zijn we de door dat we met in de god verzoend zijn zijn we de door dat we in het vader af te geleid zijn zijn we de door dat we veel oefeningen mogen hebben in de weg der heiligmaking nee Nee, nee, zolang wij op aarde zijn, dan staan we er voor volk en dan wonen we daar waar de troon des satans is. Maar die in de hemel zijn, die zijn er door, die zijn voor eeuwig verborgen en die zien het aangezicht. Uh, van Christus. Want die zegt in een van zijn predikaties: we zullen driehonderd jaren in de hemel wezen en dan zullen we nog niemand gezien hebben dan Christus al een. De Heere zegene de waarheid. Amen. Ach, Heere, we zijn over de tijd, maar ach, in den hemel is er geen tijd meer, want dan zullen ze u eeuwig loven en prijzen. Voor de weldadigheden hun bewezen, O oh, hoe laag dat ze dan zullen bukken. En wat een eenheid, een zandhorigheid, wat een harmonie dat daar wezen zou. Ach, je volk die de voorsmaken van het hemelleven wel eens in te leven. En dat ze met de kerk zingen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit. Dan niet met eerbied prijzen. Ach we hebben nog een woordje gestaan. Zou u de naprediker van willen zijn heren. Mocht het nog vallen in een wel toebereide aarde. Opdat het nog nederwaarts wortelen schieten. En opwaarts vruchten dragen. Van geloven. En van bekeringen waarder, En of mogen je volk ook sterken. Laat het ook nog een reispanning op de weg. Voor hen wezen. Laat ze nog ontdekt. Vermaand. Of bemoedigd mogen wezen. Ach heren. Dan ligt het leven van je volk daarin verklaard. Zijd ons genadig En wil het onze verzoenen. En elk brengen dat plaatse zijn het bestemming. En bewaar ons voor een onverwachtsen, Maar bovenaan voor een onverzoende dood om Christus wil. Amen. <lacht> Onze slotzang zei. Van psalm 68 en daar van het vijftiende vers. Schuilt met uw stem het wildgedier dat in het riet zoveel druchtier, die stier en kalver en benden en wat daar verder volgt, het vijftiende vers van psalm 68 zonder voorspel. Duwen troost ons neer. Drie enig gat. U, zij oude eren.